9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Van de asielzoekers die in 2007 onder het Generaal Pardon vielen. is een kwart geslaagd voor de inburgeringscursus. Dat blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Een deel van de groep heeft nog geen aanbod van de gemeente gehad. om de inburgeringscursus te volgen. Sommige van de ruim 28.000 Generaal Pardonners. hebben een vrijstelling gekregen voor de cursus. vanwege hun hoge opleiding. Een inburgeringscursus is niet verplicht, maar het examen wel. Als een asielzoeker geen inburgeringsdiploma haalt, krijgt hij geen permanente verblijfsvergunning en is naturalisatie uitgesloten. <truim> Nederlandse ondernemers laten in Turkije voor ruim 4 miljard euro aan kansen liggen. De export had twee keer zo snel kunnen groeien, concludeert de ING. Volgens de bank lijkt het alsof Nederlandse bedrijven geen goed beeld hebben van Turkije.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 horeca-eigenaren die regelmatig discrimineren bij de deur... moeten harder worden aangepakt. Desnoods verliezen ze hun vergunning. Dat vindt GroenLinks-Kamerlid Tovic Dibi. Dibi zegt regelmatig te horen dat Marokkanen en Antillianen niet naar binnen mogen. Dat zijn jongeren die gewoon werken of studeren... maar vanwege de rotte appels niet worden toegelaten, zegt het Kamerlid. Dan het weer nog. In het oosten nog wat zon. Later bewolkt en van het westen uit regen. Vrij veel wind en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen zon en regenbuien en ook maximaal een graad of 12. ANWB ah, Verkeersinformatie. In het staatje van de Spits loopt het op een aantal wegen toch nog vast door ongelukken. Zo staat het vast op de A4 Amsterdam-Den Haag. Voor het knooppunt Prins Klausplein 3 kilometer door een ongeluk op de parallelbaan. Daar is de rechte ook dicht. En de A12 bij Arnhem richting Duitsland tussen de knooppunten de Waterberg en Velpenbroek 4 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag, tussen Zoetermeer en Noodorp, 2 kilometer. De rechterrijstok is dicht door een ongeluk. En de A13 Den Haag-Rotterdam, bij Delft-Noord, 4 kilometer. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Een kapotte auto op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Loenen 2 kilometer, rechterrijstok is nog dicht. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A67, vanuit Venlo naar Eindhoven. Daarom staat het tussen Liesel en Asten, 2 kilometer. Anno nu...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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Ze zijn eruit hoor, werkgevers en werknemers in de schoonmaakbranche... na 105 dagen staken. U hoort zo dadelijk het laatste nieuws over de CAO. We gaan eerst naar Oslo. Want er is ophef in de zaak rond Anders Breivik. De rechtszaak zou uh, zo weer verder gaan met het betoog van Breivik. Maar een van de rechters, lekerrechters, is in opspraak gekomen. We gaan naar correspondent Rolien Creton is bij de rechtszaal. Uh, Rolien, wat is er met die rechter aan de hand? Nou, een van die lekenrechters zou uh, via uh, uh, het Facebook-account hebben gezegd... dat de doodstraf de enige rechtvaardige straf zou zijn. En dat zou deze lekenrechter één dag na de aanslagen vorig jaar hebben gedaan. Dus op 23 juli. Met vijf uitroeptekens erachter. En dat, com dat, uh, dat commentaar was een commentaar op een artikel in uh, de Noorse krant VG. Nou, dat Facebook-account is niet Verbonden met een naam en toenaam, maar zou toebehoren aan een van de drie uh, lekenrechters. Dus één vrouw en, en twee mannen, en het zou om uh, een van de twee mannen gaan. Uh, nu zijn er ook twee uh, reserve lekenrechters die zeg maar uh, ja, de plaats uh, van die één rekenrechter re uh, zou kunnen innemen. Maar ja, het is nu net begonnen, dus het is niet duidelijk of dat uh, uh, gaat gebeuren. We weten wel dat de advocaat van Privick uh, uh, vanochtend uh, crisisberaad heeft uh, aangevraagd. En het kan dus zijn dat één van die rechters zal het worden ingewisseld. Oké. Okay. Uh, blijf even aan de lijn, uh, Rolien, want we gaan even naar Marcel. Jij hebt meegeluisterd hè, met het begin van de rechtszaak. Ja, was inderdaad enige verwarring. Uh, Iedereen bleef maar staan. Uiteindelijk is de rechtbank binnengekomen, ging zitten. Er werd iets gezegd over de fotograaf. En toen kwam het inderdaad over die rechter te spreken. Op 23 juli al zou die hebben gezegd dat doodstraf het enige recht is... dat gesproken zou kunnen worden. Dat gaf zij aan. Dat vertelde de hoofdrechter net in de rechtszaal. Breivik moest daar even om lachen. Uh, om glimlach en zij geeft nu uh, alle partijen uh, in de rechtszaal aanwezig, dus dat is verdediging en openbare aanklagers, uh, de gelegenheid nu om daarop te reageren. Oké. Okay. Dat doen ze. Rolien, wat zou het kunnen betekenen voor de rechtszaak? Nou ja, kijk, het is natuurlijk uh, een heel moeilijk punt. Uh, als het echt zo is dat uh, deze lekenrechter dat commentaar heeft uh, gegeven... dan is de krans groot dat ja, uh, hij of zij daar niet kan blijven zitten. En ja, waar, ze heel, uh, waar mensen heel zenuwachtig over zijn... is dat dit betekent dat het allemaal langer gaat duren. Uh, ze hebben tien weken uitgetrokken voor dit proces. Het is allemaal heel strak geregeld en het is heel belangrijk... Voor iedereen, dat dit allemaal volgens uh, schema uh, verloopt. De bedoeling is dat de uitspraak uh, op 20 juli wordt gedaan. Dus net voor zeg maar, de één jaar na dato, één jaar na de aanslagen. Ja, en dit, dit soort ja. dingen kan betekenen dat het gaat uh, uitlopen. Oké, okay, nou, um, jij bent even uit uh, de rechtszaal en de perszaal weggelopen, Rolien, om met ons te kunnen praten. Dus jij kan het actuele op dit moment niet volgen. Maar jij wel, Marcel. Wat heb je gezien en gehoord? Ja, er is een schorsing. Er is geschorst nu voor een half uur. En uh, zowel aanklagers als uh, verdediging zegt... dat deze rechter uit het panel van rechters verwijderd moet worden. Dat hij eigenlijk zou moeten opstappen. Oké. Okay. Dus, Rolien, even samenvattend. De aanklagers vinden uh, en ook de advocaten vinden... dat de lekerrechter in kwestie weg moet. Wat gaat er dan nu gebeuren? Ja, kijk, de enige mogelijkheid die ik zie is dat die lekenrechter vervangen gaat worden. En daarvoor zijn die lekenrechters ook. Dus er zijn twee mensen die zeg maar, er zijn voor dit soort situaties. Oké, okay, Dus het zou op zich weer binnen afzienbare tijd verder kunnen gaan, begrijp ik? Ja, dat is de vraag. Dat, dat weet ik niet hoe lang dat gaat duren. Ik heb, ik heb geen idee. Goed, nou, wij wachten dat af. Rolien, dankjewel. Bij de rechtszaal, dus uh, in Oslo. Maar ophef is in de zaak rond anders. Breivik, een lekenrechter, heeft daar op Facebook gezegd... dat Breivik de doodstraf zou moeten krijgen... dat dat het enige recht is dat gesproken zou mogen worden. En zojuist hebben verdediging en aanklager aangegeven... dat die lekenrechter weg moet. De rechtbank trekt zich nu terug voor overleg. Over een half uur een besluit. Dan melden wij ons uiteraard weer. Het is tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Kwart over één vannacht kwamen er twee mailtjes binnen bij de NOS. Eén van de werkgevers in de schoonmaak, andere van de vakbonden. Bericht van beiden was gelijk. We zijn eruit. We hebben een principeakkoord over een nieuwe CAO. Ron Meijer van FNV is tevreden over het resultaat van de Ja.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 Uh, dus het heeft tranen gekost. Maar uh, het kindje is geboren, zou je kunnen zeggen. Nou, kijk eens aan. En het akkoord is ook waar Hans Simons, de voorzitter van de werkgevers, op had ingezet. Wij zijn er tevreden over, omdat uh, we hebben altijd gezegd... wij zijn op zichzelf uh, gaande bereid uh, dat hele verzuimbeleid... Uh, op een nieuwe lees te schoeien. Uh, maar niet uh, gedurende de contractperiode... de wachtdagen afschaffen. Dat is iets heel anders dan dat je nu onderzoek gaat doen. Uh, dat uh, waren we eigenlijk al een twee maanden geleden toebereid. Waarbij ook uh, in schoonmaakbedrijven gekeken wordt... wat gebeurt er als je de wachtdagen afschafft. Want je zal natuurlijk praktijkervaring moeten opdoen. Maar de, C, de, de vakbond wilde daar van het begin af aan in de CAO... voor iedereen de wachtdagen afgeschaft hebben. En dat vonden wij drie bruggen te ver. En uh, daar zijn ze ontstaan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 Ja, een overwinning zeggen de werknemers, maar nou, valt wel mee hoor met die overwinning, zegt Simons van de werkgevers. Wij hebben dit voorstel voor een onderzoek al een maand of twee geleden heel royaal op tafel gelegd en men heeft er heel over gedaan uh, om uh, tot de conclusie te komen dat wij dat eigenlijk uh, wel goed gezien hadden. Zo is het, ik kan het niet anders hebben, dat zijn de feiten. Tijdens het conflict over de CAO hebben verschillende grote opdrachtgevers van schoonmaakbedrijven een lans gebroken voor de schoonmakers. Om die beter te betalen willen de bedrijven dan ook dat de opdrachtgevers ruimhartiger worden. En ik vertrouw er ook op. Um, maar dat zullen we de komende tijd moeten zien. Dat ook opdrachtgevers die zich ook sterk gemaakt hebben... Um, um, voor de positie van schoonmakers... dat die ook bereid zijn in onderhandeling met de uh, schoonmaakwerkgevers... de komende tijd de uh, reële uh, verbeteringen ook door te voeren in de contracten. Daar ga ik, uh, uh, ga ik serieus van uit. Er is ook veel druk geweest van grote opdrachtgevers... Uh, om uh, tot een uh, goede cao te komen. Put your money where Your mouth is, zeggen de schoonmaakbedrijven dus tegen de opdrachtgevers. Australische militairen zullen eerder uit Afghanistan vertrekken. Straks meer daarover. Eerst naar Dennis Mooi voor de verkeersinformatie. Dennis. Er staat nog 100 kilometer file op dit moment. Het staatje van de spits zijn er toch nog een aantal ongelukken gebeurd... waardoor het goed vastloopt op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Voor het knooppunt Prins Klausplein staat 4 kilometer. Een ongeluk is gebeurd op de parallelbaan. De ook is daar dicht. A12 bij, uh, bij Arnhem richting Duitsland voor het knooppunt Velpenbroek. 2 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij... En de A12 naar Den Haag bij Noorddorp 3. Dat komt ook door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. A13 richting Rotterdam bij Delft-Noord 4 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. Hier zijn alle reistroken ook weer open. En de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. En daar is het nog aansluiten tussen Dodewaard en Tiel. A50, Apeldoorn en Arnhem, bij Loenen 2 kilometer. Er staat een auto stil, de rechterrijstok is dicht... en een ongeluk met een vrachtwagen op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Asten staat 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het Australische leger begint al dit jaar met de terugtrekking uit Afghanistan. Zo heeft Julia Gillard van Australië vanochtend laten weten. Once started, this should take 12 to 18 months. And when this is complete... De terugtrekking zal 12 tot 18 maanden duren... en daarna zal onze betrokkenheid bij Afghanistan heel anders zijn. Aldus Gillard. Nou, we gaan naar correspondent Robert Portier. is bij ons in de studio. Robert, welkom. De troepen zouden pas in 2014 weggaan, over twee jaar. Waarom is nu besloten tot een vervroegd vertrek? Nou, het kortste antwoord dat ik daarop kan geven... is dat het zo veilig is geworden in Afghanistan... dat de lokale troepen de veiligheid zelf al kunnen handhaven... en daarbij geen Australische troepen meer nodig hebben. Ja, hebben we afgelopen uh, weekend gemerkt. Uh, wat, wat doet Australië op het ogenblik in Afghanistan? Ja, ze zijn uh, aanwezig met 1500 soldaten. Dat is de grootste bijdrage van een niet-navo-land. Uh, die troepen zijn eigenlijk bezig met het opleiden van uh, lokale troepen... zodat die straks de veiligheid moeten gaan waarborgen... Nou, Julia Gillard heeft gezegd... de veiligheidssituatie is enorm toegenomen, verbeterd... Eh, door de dood van Bin Laden onder andere, door andere hooggeplaatste Al-Qaeda-leiders. Dus de dreiging is minder geworden. Bovendien zijn de lokale troepen inmiddels voldoende opgeleid. Dus is het tijd voor ons om te gaan. Nee. Ja, nou, maar zo zei het al eventjes, dat was dit weekend absoluut niet het geval. In Kabul bijvoorbeeld. Volgens Gillert zijn de meeste troepen thuis tegen het einde van 2013. Een niet heel toevallig een verkiezingsjaar in Australië. Heeft dat daar niet gewoon mee te maken? Het komt inderdaad uh, erg goed uit. De meeste Australiërs zijn totaal niet blij meer met die oorlog in Afghanistan. Er zijn inmiddels ook 32 mensen overleden. Uh, dus men is een beetje oorlogsmoe. Uh, het zou dus dan goed uitkomen in, om in een verkiezingsjaar iedereen in eigen land weer te hebben. Maar uh, de steun komt ook van de oppositie. Iedereen is eigenlijk erop uit om die oorlog zo, zo snel mogelijk te beëindigen. Hoe eerder, hoe beter. Goed. Robert Portier, dank naar Spanje, want de Spaanse economie raakt in steeds zwaarder weer. De rente op staatsleningen steeg gisteren weer tot boven de 6 procent. En het land hoopt de schade nu te beperken door vandaag en ook donderdag geld op te halen met de veiling van staatspapieren. Ondertussen knijpt een rigoureus bezuinigingsprogramma de Spanjaarden steeds verder af. Wordt steeds minder uitgegeven. Sinds begin dit jaar zijn daardoor al 4800 winkels over de kop gegaan. De 53-jarige César Calle heeft samen met zijn vrouw al 15 jaar een souvenirswinkel in Madrid. Nu hangt er een groot bord boven de deur. Opheffingsuitverkoop wegens wanhoop, staat erop. De ellende begon drie jaar geleden, zegt Kaye. De crisis draaide ons heel langzaam de nek om en het einde is nu genaderd. Waar het op neerkomt, we verkopen minder, we hebben meer vaste lasten, dat houdt een keer op. Dus gaan de souvenirs voor spotprijzen de deur uit. Het uithangbord lokt mensen naar de winkel. En Kaye doet op de valreep nog even goede zaken. De klanten leven mee met hem. En... Ja. Ja, paar... Natuurlijk toon je je steun. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik zoek ook werk. Het is momenteel geen kreeg. Door hoge werkloosheid, mensen die de huur niet meer kunnen betalen... Spanje is, net als Griekenland, een armlastig land geworden. Steeds meer mensen kamperen en niet vanwege de vakantie. Sylvester en Lola wonen met hun twee kinderen in een kerven in een park in Barcelona. Het is woekeren met de ruimte. Dit hierboven is een bed en deze bank is overdag om op te zitten... en spullen neer te leggen en s'nachts om op te slapen. Sylvester werkte bij een bakker. Nu prikt hij papier. Hij voelt zich in de steek gelaten door de sociale dienst. Maar het hoofd van de sociale dienst in Barcelona zegt dat ze doen wat ze kunnen. We proberen iedereen een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd te geven. Maar het eind van de crisis is nog lang niet in zicht in Spanje. Het ergste moet misschien nog wel komen. Het is daarom ook dat er zoveel verontwaardiging is... over de dure hobby's van koning Juan Carlos. De Spaanse senator van de Basquise nationale partij... laakt de ongevoeligheid van de koning. In crisistijd gaat hij op olifantenjacht in Botswana... wetend dat thuis de Spanjaard leidt. Tegelijkertijd beweert hij met droge ogen dat de hoge jeugdwerkloosheid hem soms uit de slaap houdt. Dat gaat er bij veel Spanjaarden moeilijk in. Vrijdag gaat de koning met premier Goy praten, om te zien of de imago-schade nog enigszins beperkt kan worden. Het is tien voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een ruzie tussen Argentinië en Spanje over oliebelangen loopt steeds hoger op. Aanleiding is de aankondiging van de Argentijnse president Christina de Kierchner... om het energiebedrijf IPVF te organiseren, nationaliseren. Het bedrijf is voor iets meer dan de helft in handen van het Spaanse Repsol. De Spaanse regering is heel boos en dreigt met consequenties. Correspondent Kees Elenbaas vertelt waarom de Kierchner toch die nationalisatie wil. Ja, pas op, ze noemt het geen nationalisatie. Ze noemt het het herstellen van de soevereiniteit over de Argentijnse bodemschatten. En uh, ja, daarmee is gelijk het, het belangrijkste project van het kirchnerismo uh, uh, aangegeven. Want dat is waar uh, Christina de Kirchner mee bezig is. Het terugdraaien van de privatiseringen van de jaren negentig. Uh, dat wil ze helemaal anders doen. Het is niet de eerste keer dat ze een groot bedrijf nationaliseert. Al eerder is het gebeurd met de... Luchtvaartmaatschappij, Aerolíneas Argentina's. Um, dus uh, ja, dat is, dat is het project van, van haar en Wijlen, haar man. Uh, er is een andere reden waarom ze bezig zijn om, om, om dit te doen, en dat is de energierekening van Argentinië. Argentinië moest vorig jaar maar liefst 14 miljard dollar importeren aan, uh, aan olie en, uh, en gas. Dus ja, Christina wil het nu echt uh, in eigen hand gaan nemen. We gaan ook maar even naar correspondent Roop Zoutberg in Madrid. Want Roop, hoe groot is de schade van deze nationalisatie voor Repsol en, en voor Spanje natuurlijk? Ja, ja, gigantisch moet je meteen zeggen. Repsol bezit, of misschien moet je inmiddels zeggen, bezat uh, 53% van IPF. Kocht dat, hè, wat Kees ook net opmerkt, in de crisisjaren eind 1999 voor 13 miljard dollar. Het bedrijf zegt van, ja, van levensbelang voor de Spanjaarden die daar heel actief zijn. De helft van de productie van Repsol, en dan heb je toch, hè, de totale productie, bijna half miljoen vaten, komt uit Argentinië. En dat gezegd hebben is het ook goed te weten. Er zitten gewoon twintig major, dus echt top Spaanse bedrijven uh, in Argentinië. Die zijn daar actief. Niet alleen uh, olie, ook elektriciteit, ook telecommunicatie, ook banken. En zij zijn echt als de dood voor wat er nu gaat gebeuren in Argentinië. Uh, als de dood in, om te beginnen voor een diplomatieke oorlog tussen Spanje en Argentinië. Maar Rob, blijft de Spanje dan zitten en afwachten of gaat hij de druk opvoeren? Nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Hè. Uh, gisteren een grote spoedzitting van betrokken ministers. minister van Buitenlandse Zaken kwam naar buiten en zei dit is een vijandig besluit voor Repsol. En daarmee een vijandig uh, uh, besluit voor Spanje. Uh, een duidelijk antwoord, wat ze dan gaan doen, dat, dat, uh, dat hoorden we nog niet... maar het zal overduidelijk zijn. De minister van Industrie die sprak gisteren van represailles... die genomen zullen gaan worden. Nou Het begint nog even rustig. Premier Rajoy zelf reist, dat stond al op zijn agenda... vandaag naar Mexico en Colombia. Uh, en daar zal dit onderwerp ongetwijfeld op de agenda staan. Kees, nog even naar jou. Want hoe zeker is het dat uh, president Kirchner dit gaat doorzetten? Nou, het is al, uh, het is al druk uh, in, in gang gezet, hoor. Want uh, kort na de aankondiging van het, uh, van het besluit van de, van de president... toen wandelde Julio de Vido, dat is de minister van Planning en Economie... die wandelde naar het hoofdkantoor van IPF... en met een aantal ambtenaren nam hij daar de directie over. Dus het is gewoon al in gang gezet. Het is een noodmaatregel van de president. De komende 30 dagen uh, heeft de regering uh, de boel overgenomen dan moet er een wetsontwerp door het congres worden uh, goedgekeurd. Maar dat gaat gewoon gebeuren, want de partij van Christina de Kirsten... heeft daar de absolute meerderheid. Dus niemand twijfelt eraan dat dit inderdaad gewoon uh, doorgaat. Maar wordt er dan geen rekening gehouden met die internationale consequenties... met het feit dat Spanje dit niet neemt? Ja, dat is natuurlijk de, de kritiek die je al van vele kanten hoort. Eh, kijk, Spanje die zal mag je aannemen gemakkelijk steun krijgen van eh, de Europese Unie en ook van de Verenigde Staten. Eh, Hillary Clinton, die op dit moment op bezoek is in Brazilië, die heeft al gezegd van nou, Argentinië die heeft een hoop uit te leggen. Want eh, het vrije marktprincipe bij de energie, dat is toch het beste wat we hebben. Dus ja, hoe, hoe moet dit? Eh, uitleg van de kant van Argentinië heeft ze gevraagd. En ja, zoals we weten, de Argentijnen die hebben natuurlijk al een beetje slechte namen... op het gebied van schulden en financiering. Eh, internationaal hebben ze daar nog steeds problemen mee. Eh, als gevolg van de, de laatste crisis eh, rond het jaar 2000. Eh, er liggen nog schulden bij de, de zogenaamde Club van Parijs. Dus dit zal consequenties gaan hebben voor Argentinië. Dus iedereen vreest eh, ja, dat dat toch op langere termijn... Eh, internationaal eh, veel repercussies, repercussies heeft en welke bedrijven willen nog gaan investeren in, uh, in dit land waar men en, en van de ene op de andere dag genationaliseerd kan worden? Kees, helemaal hoor u en Rob Zoutmeer. Gaan we naar Amsterdam, daar is het de hele ochtend al. Marco-Robin Visser. Voorbereidingen voor het staatsbezoek van de Turkse president Gül zijn in volle gang. Marco-Robin, ga jij nog iets inspecteren zo? Nou Marcel, ik uh, zou je zeggen, uh, dat is zojuist gebeurd. Er zijn hier honderden uh, militairen op het terrein uh, van de marine hier in Amsterdam... die uh, zich uh, vanochtend hebben omgekleed, in hun uh, speciale tenues gestoken. En uh, die zijn zojuist geïnspecteerd door uh, major, de commandant major Thijssen. En uh, dat ging ongeveer zo. Luister eens mee. Ik moet even zabel trekken. Dat was iets te snel. Sorry. Ja, dan moet dat allemaal precies volgens het boekje gaan. En uh, ze hadden het sabel nog niet getrokken. Dat moet dan, moest dan even eerst gebeuren. Dus zo wordt dat hele draaiboek dan, uh, dan afgewerkt. En gelukkig heb ik meneer Van Rijkenvoorsel bij me, majoor van Rijkenvoorsel, die precies weet hoe het protocol in elkaar zit. Eerst, eerst het sabel trekken, natuurlijk. Hè? Eerst het sabel trekken, ja. absoluut. absoluut. Ja, anders... En zo moet alles in de juiste volgorde gaan. Zo moet alles in de juiste volgorde staan. Ja. Ja. Ja. En wie, ja, wie hebben die sabels eigenlijk? Welke... Alle officieren. Dus de commandanten van de detachementen en de commandant erewacht, die hebben een sabel. De rest van de erewacht staat met hun persoonlijk wapen. Met uitzondering van de marchaussee. Die hebben bij hun ceremoniële tenue allemaal een sabel. Juist. Ja. En is dat dan ook echt een, een, echt een scherp sabel of niet? Het is een louter ceremonieel, ja? maar het ziet er wel indrukwekkend uit. Ja, het glimt ook heel mooi, maar het, ja, het snijdt niet. Het, het snijdt minder. <laughs> het is een bot sabel, een uh, beetje, luisteraars. Een beetje bot, ja, ja. Dan Kijk, dat weten we dan ook weer. Uh, ondertussen zie ik ook allemaal grote auto's met AA erop uh, verschijnen. Wie zijn dat? Dat zijn de auto's van het Koninklijk Huis. De hele stoet van uh, de koningin voor, alle, voor straks alle hoogwaardigheidsbekleders. Die hebben zich hier ook verzameld. Dus ja. voor hun ook een ideale. Uh... Uitgangspositie, zomaar zo. Maar u zegt de stoet van de koningin, wat is dat dan? Nou ja, de stoet van de koningin, dadelijk zal de president worden opgehaald vanuit zijn hotel en geëscorteerd worden richting de Dam. En dat gebeurt natuurlijk met speciale auto's die door de dienstkonink Huis worden aangeleverd. Juist, oké. Okay. Jullie gaan ook naar de Dam. Er staan hier allemaal al bussen klaar, passagiersbussen en ook prachtige glimmende taxibusjes verderop. Ja, er staan hier zeven touringcars en een aantal kleine busjes. Daar zitten alle militairen in die dadelijk richting het rok gaan om daar uit te stijgen, formatie aan te nemen... en vervolgens zich op te stellen op de Dam. Zullen we even gaan kijken bij die bussen? Uh, de meeste bussen zijn inmiddels al gevuld. Alles is natuurlijk, het draaiboek is tot op de minuut uitgeschreven, hè? Absoluut, tot op de seconde zelfs. Op de seconde? Op de seconde. Hoe, hoe staan we er nu voor? We staan er uitstekend voor. We, staan, uh, we, we hebben nu nog tijd over. Oh, we hebben tijd over. Nou, dan kunnen we even kalm aan doen. Ik hoor net dat de tijd over is. Ja, geweldig, hè? Ja, dat is alweer mooi. Waar bent u van? Ik ben de baas van de militaire muziek. Van de muziek? Ja. Ook heel belangrijk bij een staatsbezoek. Zeker weten, zonder muziek gaat het niet, denk ik. En het Wilhelmus? En is er daarnaast ook nog andere muziek? Nee, maar dat we het Turkse volkslied ook ter horror gaan brengen. Dus, uh, ja. ja, dat, dat hebben ik... jullie goed geoefend, neem ik aan de laatste ja, tijd. Zeker weten, ja. ja. Is dat moeilijk, het, een het Turkse volkslied? Ik ben muzikanten, maar. Uh, is het moeilijk, een Turkse volksie? Ik, uh, Nee, het is niet moeilijk. Het zijn professionals die, uh, die hebben dat in de vingers en die kunnen dat prima doen. Oké, okay. nou ik ben heel benieuwd. We gaan het straks uh, op televisie en op de radio natuurlijk dus horen. Dank u wel. Wat gebeurt hier nou ondertussen? Nog even een gesprek met iemand van de Marseille C? Ja, ik, ik heb ondertussen even uh, wat overleg gehad met de Marseille C. die ons begeleiden. We gaan in een motorpool onder begeleiding door de stad heen, zodat we op tijd aankomen. Aha. Dit was de uh, commandant van de motorpool. Even een 1-2'tje, zodat we precies weten... Of... Hoe we gaan rijden en of het goed gaat. Ja. Absoluut. We gaan in de motorpool. Hier is nog een andere een hoge militair die uh, staat te kijken. Dat, hoe gaat het? Het gaat uitstekend. Ik ben van ceremoniële ondersteuning, logistiek. Ah. Ik regel dat hier voeding is, dat hier de, de uniformen op tijd zijn. Ik bespreek de ruimtes enzovoort. enzovoort. Dus ik doe de hele ceremoniële ondersteuning. Logistiek. Veel succes met de logistiek vandaag. Ik hoor dat het allemaal goed gaat. Het gaat perfect en alles gaat op tijd en de draaiboeken zitten uitstekend in elkaar. Het wordt een mooi staatsbezoek. Het wordt een heel mooi staatsbezoek. Hartelijk dank, veel plezier. Dank u wel. Dank u wel. En de groeten uit Amsterdam. Dankjewel. Mark-Romey Visser was daar de hele ochtend en volgde de voorbereiding op dat staatsbezoek van de Turkse president Gül. Ja, daar hoort u wellicht meer over vandaag op Radio 1. Wij wensen u een hele fijne dag. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal. Zodra er meer nieuws is over de rechtszaak tegen Anders Breivik... die momenteel geschorst is, dan hoort u dat uiteraard ook... bijvoorbeeld bij Sven Kokkelmans. Sven, goedemorgen. Zo is het, Lara. Goedemorgen. En verder gaan we praten over die scheepswerf in graven. die uh, in het nieuws kwam omdat uh, er een wethouder iets had bedacht... waardoor die werf twee, niet twee schepen mocht bouwen op een bepaalde lengte. De minister van Economische Zaken heeft zich er aan, bemoeid. Er kwam een gedoogconstructie en de vraag is... hoe loopt het nou eigenlijk af met die werf. Verder de zelfmoordgevallen onder Amerikaanse veteranen uit Irak en Afghanistan neemt epidemische vormen aan. De sterven veel meer militairen door zelfmoord daar dan op het slagveld. En staatssecretaris Henk Bleker van Natuur... is deze dagen niet alleen bezig met het Wiegenpolder. Hij wil er ook een lijst, dat er een lijst van dieren komt... die hij en ik als huisdier mogen houden. En hij laat dat allemaal uitzoeken door de Universiteit van Wageningen. Waar je je maar mee bezig kan houden. In het katshuis zijn ze tenslotte toch nog aan het praten over belangrijke dingen. Ik ga het woord geven aan Jan van der Putten met het nieuws van half tien. Radio 1. Het NOS-journaal. In Oslo is de tweede dag van de strafzaak tegen Anders Breivik... begonnen met gesteggel over een van de rechters. Een van de lekenrechters had vlak na de aanslagen op Facebook gezegd... dat Breivik de doodstraf moet krijgen. De zitting is nu geschorst. Een kleine week voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen... werd bijna een derde van de kiezers nog niet op wie ze gaan stemmen. Dat blijkt uit een peiling van de Franse krant Le Parisien. Koningin Beatrix ontvangt vanochtend bij het Koninklijk Paleis op de Dam... de Turkse president Abdullah Gül. Hij begint vandaag als een driedaagse staatsbezoek aan ons land... om te vieren dat Turkije en Nederland 400 jaar betrekkingen hebben. En van de asielzoekers die in 2007 een generaal pardon kregen... is een kwart inmiddels geslaagd voor het inburgeringsexamen. Een deel van de mensen heeft nog geen aanbod gehad van de gemeente... om een cursus te volgen. Zo'n cursus is niet verplicht, maar zo'n inburgeringsexamen wel. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan nog 21 files, 75 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A9 Alkmaar maar Amstelveen tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp 10 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd met een drietal personenauto's op de A12 richting Den Haag. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer staat het zo goed als vast over 4 kilometer. Bij Zoetermeer is de weg namelijk dicht. Je kan er alleen maar langs via de af- en oprit daar... Naar verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kan het beste omrijden door bij Bodegraven voor de N11 eh, langs Alfa aan de Rijn en in de richting van Leiden te kiezen. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Dodewaard en Tiel 8 kilometer. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven loopt het nog vast tussen Liesel en Geldrop over een totaal van 4 kilometer. Komt onder andere door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De FNV maakt zich grote zorgen over bezuinigingen op het sociaal beleid van gemeenten. Uitzonderlijk veel zelfmoord onder Amerikaanse veteranen in Irak en Afghanistan. Is de scheepswerf in Graven nu wel of niet gered? En het ochtendhumeur van Tom Kas. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Thijs Boenens is vanochtend in Heerlen. Meer dan de helft van de boeren in Nederland verdient inmiddels geld buiten het boerenbedrijf. Hier in Heerlen een creatief voorbeeld. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Gemeenten hebben de afgelopen twee jaar forse ingrepen moeten doen op hun sociale beleid... door veranderende wetgeving en bezuinigingen. En de invoering van nieuwe regels en wetten gaat ze nog veel meer problemen opleveren. Blijkt uit de nieuwe monitor van uh, werk, zorg en inkomen. Uh, gemaakt door de FNV. Leo Hartveld, FNV Federatiebestuurder. Goedemorgen. Goedemorgen. De FNV komt elk jaar met die monitor. Wat is er veranderd sinds de vorige? Nou, we zien inderdaad dat uh, gemeenten steeds meer onder druk komen... in het beleid uh, richting hun burgers om ze aan het werk te helpen. Um, de, een groot deel van de gemeente geeft aan moeite te hebben om uh, werkzoekenden te plaatsen op een baan. En ze dus uit de bijstand te helpen. Uh, je ziet dat gemeenten steeds meer moeite hebben om uh, mensen die aan de onderkant van het inkomensgebouw zitten te steunen. Met um, dingen als uh, ja, langdurigheidstoeslag, uh, ja. extra middelen om ja, het hoofd boven water te houden. En de, uh, de centen die raken gewoon op. Ja. Um, waar maakt u zich de meeste zorgen over? Nou, de, de grootste zorg die hier is, dat is eigenlijk uh, uh, wat er vandaag in de Tweede Kamer uh, gebeurt. Namelijk uh, het behandelen van de wetwerken uh, naar vermogen. Ja. Want die gaat een nog veel grotere klap geven aan de gemeentes en de mogelijkheden om, uh, om daar mensen van werk en inkomen te voorzien. Ja, een meerderheid is voor in de Kamer. Een meerderheid uh, lijkt inderdaad voor te zijn, maar uh, uh, wat mij betreft uh, moet daar echt een, uh, nog een aantal wijzigingen in worden aangebracht. Want... Dat gaat een, een redelijke ravage geven. En we zien de gemeentes ook grote zorgen uiten. Eigenlijk zeggen alle gemeentes op één na dat ze problemen zien met deze nieuwe wet. Welke zien, gemeente niet? Dat is de gemeente Meppel. Maar de, de, de, dat doet wat mij betreft niet zo te zeggen. <laughs> ja. Al die andere gemeentes die zien dat wel. Die zien dat ze te weinig middelen hebben om, om mensen aan het werk te helpen. Uh, ze zien dat ze... ...moeite zullen hebben, nog meer moeite om juist eh, jongeren met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Ja. Ze zien dat, eh, de, ze voorspel, de helft van de gemeente ziet problemen met het inkomen van eh, de mensen zelf. Ja, dat is natuurlijk uitermate zorgwekkend. Er ja. uh, zitten nogal wat verschillen tussen gemeenten. Ja. Uh, hoe, hoe kan dat, dat die verschillen zo groot zijn? Nou, dat, dat uh, heeft te maken met het beleid en de manier waarop uh, ze onze enquête hebben ingevuld. Uh, het beleid, uh, er is één gemeente die uh, echt positief uh, eruit springt, dat is Heerlen. Uh, die uh, ja, gewoon heel veel doet aan uh, zaken als uh, het, zoek, uh, het, het helpen van bijvoorbeeld jongeren ja. die niet naar school gaan of die werk zoeken. Uh, daar uh, zetten ze echt alles op alles in om die jongeren te vinden. Ja. Uh, ze doen veel uh, met mensen die ze aan het werk geholpen hebben... om ze te volgen en te kijken of het goed met hun blijft gaan ja. als ze aan het werk zijn. He, dus dat zijn indicatoren die waar Heerlen heel goed scoort. Welke niet? Ja. Welke gemeente niet? Nou, er zijn een groot aantal gemeentes die dat veel minder doen... en er zijn er een paar die heel slecht scoren. Uh, dat heeft dan, te, uh, nou ja... Uh, Geldrop, Mierlo is een, uh, een voorbeeld. Ja. Uh, uh, maar krijgen door... ze dan in Heerlen meer geld dan in Geldrop of Mierlo? Uh, ja, dat, uh, dat is het geval. Ik, ik wou nog even één nuancering maken. Kijk, die, die gemeentes die zo heel slecht scoren... die hebben voor een deel gewoon die lijsten ook niet ingevuld. En dat hebben wij wel zichtbaar willen maken. Ja. Omdat wij transparantie ook van belang vinden. Hè? We houden de monitor juist met opzet om inzichtelijk te maken hoe gemeenten ze doen. Ja. Maar dat klopt inderdaad dat, uh, dat er gemeenten zijn die veel minder uh, ondersteuning geven aan uh, mensen met een minimumuitkering of een ja. minimuminkomen. Dan anderen. De, de vraag is of het nog van invloed zal zijn, want er lijkt inderdaad een Kamermeerderheid voor die nieuwe wet werken naar vermogen. Uh, u gaat met 100.000 handtekeningen richting de Kamer, geloof ik, hè, om ze aan te bieden aan die Kamerleden. Ja, wij we gaan, we gaan vanmiddag inderdaad die enorme aantal uh, handtekeningen aanbieden. om nogmaals te benadrukken dat deze wet echt niet kan. Nee. En op wie richt u dan de pijlen? Nou, wij richten de pijlen op de hele Tweede Kamer, maar met name. Het CDA die kan toch niet over zijn kant laten gaan... dat uh, een grote groep uh, mensen met een arbeidsbeperking zo in de kou wordt gezet. Ja, goed. Dus uh, het CDA is gewaarschuwd. Ze krijgen Leo Hartveld over de vloer. Inderdaad. Ja. Even iets anders over de vakbond zelf. Het Financieel Dagblad belt vanochtend dat uh, de, de nieuwe Agnes Jongerius... straks, na haar vertrek, uh, veel meer macht krijgt en veel meer rugdekking. Dus dat er geen nieuwe Henk van de Kolken zijn die opstaan... en het nergens mee eens zijn, om het even simpel te zeggen. Vindt u dat een goede ontwikkeling? Nou, ik vind dat ik uh, me eerst eens even ga afwachten wat voor voorstel er nou precies gedaan wordt. Nou, op dit uh, en voorstel gaat toch? Niet, uh, af op berichten uit het Financieel Dagblad. Waarom niet? Omdat wij uh, een commissie, een aantal kwartiermakers aan de slag hebben uh, gezet. om inderdaad uh, een, uh, een nieuwe vakbeweging te ontwikkelen en daar voorstellen voor te doen. Ja. En dan wil ik toch eerst die voorstellen zien voordat ik daar commentaar op geef. Maar heb je toch zelf ook wel een mening? Zeker. En is dit nou, ook uw mening? Mijn mening uh, is dat wij uh, weer met nieuw elan straks verder moeten. Ja. En uh, hoe we dat precies doen, dat ligt nu eventjes bij uh, mevrouw Kleinsma. Ja, maar is dit uw mening? Was de vraag. Ja, dat uh, geef ik net aan. Uh, mijn mening is dat we nu even moeten wachten op uh, uh, het rapport van Jette Kleinsma. De voorstellen ja. die uh, zij en haar collega's doen. En uh, ja, dan kan, kan je in samenhang zien of... Uh, of dat goede voorstellen zijn en ja. of we daar verder mee komen. Ja, maar goed, ik, ik stel u eigenlijk een hele simpele vraag... namelijk of naar uw mening meer macht voor de, voor de federatievoorzitter... een goede ontwikkeling zou zijn. Nou, laat ik er dit van zeggen. Ik vind het een goede ontwikkeling als er straks uh, helderheid is... over het mandaat waar een federatiebestuur... En waar ik ook deel van uitmaak, uh, mee aan de slag geholpen wordt. En daar zien we uh, in de afgelopen jaren inderdaad wel... Uh, uh, ja, gedoe over. Dat hebben we met pensioen gehad, maar we hebben het ook met een uh, discussie over het ontslagrecht gehad. Dat ja. daar meer helderheid over komt, ja. dat lijkt me van belang. En of dat betekent dat de voorzitter een sterkere positie krijgt, nogmaals dat beoordeel ik wel als ik de totale voorstellen zie. Ja, het heeft geen zin om nog een vraag over te stellen, geloof ik, hè? Nou, u kunt het best doen. Nou, bent u voor dat die, uh, dat die vakbondsvoorzitter meer macht krijgt? Ja of nee? Ik ben voor dat er een helder mandaat wordt gegeven... aan degene die straks onderhandelt in Den Haag. Waar <laughs> je er een eind aan maken. Althans aan dit gesprek. Leo Hartveld, federatiebestuurder van de FNV. Op naar Den Haag. 100.000 handtekeningen om aan Kamerleden te geven. Zodat ze alsnog tegen de nieuwe wet werken naar vermogen stemmen. Omdat anders naar de mening van de FNV... Het blijkt uit de nieuwe monitor werkzorg en inkomen... steeds meer mensen aan de onderkant van de samenleving in het gedrang komen. Heb ik het zo goed samengevat? Precies, dat gaan we doen. En u bent voor meer macht voor die nieuwe voorzitter, hè? Ik ben voor een uitstekend mandaat voor okay. de hele federatie ik ben, Dank u zeer, ik wens u een fijne dag. Ja hoor, dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. De Spaanse koning Groen Carlos ligt steeds meer onder vuur... omdat hij op olifantenjacht in Botswana was. Mag je olifanten zomaar afschieten? Dat is de vraag. En het antwoord komt van Marijn van der Pas. Die is van IUCN. En dat moet je op zijn Engels uitspreken. Dus dan staat er IUCN. Dat is de organisatie die jaarlijks de lijst van bedreigde diersoorten opstelt. Olifanten zijn op dit moment niet een bedreigde diersoort. Uh, wij hebben een rode lijst. En volgens de rode lijst van bedreigde diersoorten... is uh, de olifant op dit moment wel kwetsbaar. En dat betekent, als hij achteruit zou gaan... dat hij wel weer in de, in de bedreigde zone komt. Uh, maar op dit moment is de olifant geen uh, bedreigde diersoort. Dat betekent dat uh, in sommige gebieden... Waar olifanten voorkomen, dat er inmiddels zoveel olifanten zijn dat ze eigenlijk een bedreiging vormen voor zichzelf. Olifanten zijn enorm grote dieren die hele bomen kunnen ontwortelen. En als je dan te veel olifanten krijgt dan bedrijven ze op een gegeven moment hun eigen voedsel. En dat uh, zorgt ervoor dat in sommige gebieden, in sommige landen, zoals Botswana... dat er dus uh, gecontroleerd uh, gejaagd wordt op die beesten. En het paradox is dat dat soms zelfs weer goed kan zijn voor de natuur... omdat een deel van de ze uit die jacht... dat die terugvloeien naar uh, natuurbescherming. Maar één van de pas was dat van IUCN. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... Goedemorgen goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Heerlen. En daar is Thijs Boelens. 52 van de boeren die, uh, heeft inmiddels inkomsten... vanuit uh, andere zaken dan alleen uh, het boerenbedrijf. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die gisteren naar buiten zijn gekomen. En In mijn zoektocht naar ja, een creatieve boer... die uh, op een andere manier geld verdient, ben ik terechtgekomen... in het glooiende landschap van Limburg... op een traditionele karreehoeve. Ketty Huinen... Oude Limburgse boerderij, boerenbedrijf, maar daarnaast ook andere zaken? Ja, vooral boerderij-educatie. De schoolklassen die komen naar mij toe. En ik geef de kinderen een rondleiding. Ik laat ze zien hoe de koeien gemolken worden, hoe ze gevoerd worden. De kinderen leren waar het voedsel vandaan komt. Er is hier ook heel veel natuur. Dat is waar je nu mee bezig bent, maar... Je hebt grootste plannen. Hè? Het moet verder gaan dan alleen maar de staldeur openzetten en kinderen ontvangen. Je bent van plan om een natuurspeeltuin te maken hier. Ja, Nelle Driessen heeft een uh, natuurspeeltuin hier ontworpen. En um, wat de bedoeling is, als hier dus de kinderen dan zouden kunnen komen spelen. De, bijvoorbeeld uh, bomen klimmen, hutten bouwen aan het water uh, met een schepnetje... Lekker uh, beestjes vangen, kijken wat erin zit. Ja, als we even deze kant oplopen, dan kijken we hier over het glooiende landschap. Hoe, hoe zie je het voor je? Wat moet er hier gebeuren? Nou, hiervoor is een grasveld. Dat is uh, nu een beetje dat, dat, ja, een speelveld voor de kinderen is het al. Dat zou dan uh, een, een lekkere lichtplek in het zonnetje kunnen worden. Een plekje voor de ouders om te zitten. Een uh, uh, paar tuintjes uh, waar de kinderen in kunnen, kunnen rommelen en uh, wat groenten verbouwen. Ja, het wordt dus echt meer dan, dan kleinschalig. Het moet een soort van ja, mini pretparkje worden als ik het zo mag zeggen. We lopen hier even naar de hooischuur. Daar moet ook van alles mee gebeuren. En terwijl we daar naartoe lopen, ja, ook de vraag is het ja, bittere noodzaak. Moet er geld op de plank komen? Ja, voor mij wel. Ik, uh, ik wil zo graag ook een, uh, deze kant op. een inkomen hebben. En uh, dit is mijn ideaal. Dit is echt iets uh, wat ik heel graag doe. En uh, ik zou dat heel graag dus uh, combineren. Een inkomen en iets doen wat ik heel graag, uh, heel graag doe. Plus uh, kinderen wat leren ja. over de natuur en het boerenleven. Nou, we zijn hier uh, in een stal. Daarboven is een uh, zolder. Daar, zou je, daar, daar komt dan het hooi. En um, nou, wat de kinderen het allerliefste doen is hut bouwen. Springen. Uh, rondrennen, Dat kan hier dan. Uh, plus wat uh, kleinvee, konijntjes. Mooie droom in ieder geval. Uh, John Verhoijs, u bent van de vakgroep Multifunctionele Landbouw van LTO Nederland. Is dit nou een typisch voorbeeld? Nou ja, dat is iets wat je veel meer ziet in Nederland. Dat uh, bedrijven toch kijken waar liggen mijn ambities. En naast het productiebedrijven ook uh, kijken van waar liggen de kansen. Wat vraagt de consument en hoe kan ik daar ook op inspelen. En... Is het ergens ook niet treurig dat boeren ja, neveninkomsten moeten genereren om een bestaan te hebben? Nou, zo werd het verleden wel gezien van uh, boeren die beginnen met nevenactiviteit. Dat is eigenlijk een beetje een stoppenstrategie. Nou, dat is het absoluut niet. Het zijn mensen die toch heel bewust kiezen, naast het productiebedrijf, hier een melkveebedrijf... heel bewust kiezen toch voor uh, inspelen op de vragen vanuit de maatschappij. En Katie doet dat heel goed door uh, ja, aan de rand van de stad hier kinderen uit te nodigen... en te laten zien waar een boer ook... Uh, wat ik mee bezig is. Dus ja, er zijn er verschillende sectoren natuurlijk in de landbouw. Zie je daar ook verschillen in? De glastuinbouw bijvoorbeeld. Zijn er ook veel landbouwers bezig om alternatieven te verzinnen? Nou, glastuinbouw zie je dat wat een mindere maakt. Je ziet het natuurlijk wel. Ik ken ook uh, zorgboerderijen in combinatie met kassen. Maar je ziet toch vaak uh, wat uh, traditionele boerenbedrijven, melkvee, akkerbouw, uh, die uh, grondgebonden zijn. Ook makkelijker in kunnen spelen op uh, vragen ook vanuit, uh, vanuit de maatschappij. Een stukje natuurbeheer. In dit geval boerderij, educatie, ja, noem maar op. Ja, we staan hier in die hooischuur en hier moet het dan gebeuren. Ketty, um, wanneer is het rond, denk je? Dat is, het is tot nu toe nog een droom. Ik kan nog niet zeggen wanneer het rond zal zijn. Maar met het ontwerp van Nelle heb ik gewoon heel veel inspiratie opgedaan. Ik kan er alle kanten mee op. En uh, nou, ik hoop dat hier uh, nou, kinderen komen al. Maar dat ze in de toekomst, als ze komen, ook nog echt in de natuur kunnen spelen. En gewoon zelf dingen ontdekken door het zelf te doen. Succes met alles. Dank je wel. Was een bijdrage van Thijs Boedens. Straks veel zelfmoord onder Amerikaanse militairen... die uit Irak en Afghanistan terugkeren. eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 1986. Het ging om de oorlog tussen de Republiek van de Verenigde Nederlanden en de Sillie-eilanden, die zich 335 jaar lang zou hebben voortgesleept zonder dat er een schotgeval is. Ja, deze dag in 1986 wordt er dus een vredesverdrag getekend waarmee er een einde komt aan de 335-jarige oorlog tussen Nederland en de Sillie-eilanden aan de zuidwestkust van Engeland. Mocht u nou denken, een oorlog die 335 jaar duurde... en waarbij Nederland betrokken was, daar heb ik nog nooit van gehoord... dan bevindt u zich in goed gezelschap van historici... zoals Frits van Oostrum en Maarten van Rossum. En toch heeft de oorlog daar echt plaatsgevonden. Wijer Losse Kaat Vermeer van de Nederlandse ambassade uit Londen... duikt in de archieven. Wat er gebeurde was dat uh, een, uh, een rebelse royalist uh, die zich terug had getrokken op de Sillie-eilanden... Uh, een bevel gaf uh, om Nederlandse koverdijschepen in te nemen... Wat natuurlijk door de Staten-generaal niet uh, goed bevonden werd. Um, en besloot om admiraal Trump daar naartoe te sturen met een vloot van schepen. Om uh, nou ja, die covardijschepen die te bevrijden. Grenville die, die, die wilde daar niet aan. Waarop Trump dus de oorlog verklaarde aan uh, uh, Grenville. Dat is dus deze royalist. De regering in Westminster in Londen destijds uh, zag dus met ledeogen aan hoe uh, admiraal Trump met de vloot uh, uh, voor Silly lag. En besloot vervolgens zijn eigen vloot er naartoe te sturen. Uh, ...omdat zij dachten dat Nederland die eilanden wilde bezetten. Trump besloot vervolgens om uh, uh, zijn hulp aan te bieden aan de Engelse vloot... ...om gezamenlijk die eilanden van deze royalist, uh, te bevrijden eigenlijk. Deze Grenville gaf zich vervolgens uh, meteen over op voorwaarde van een vrije aftocht. Er is dus nooit een schot gelost uh, in deze oorlog. Die kwestie werd uh, weer actueel uh, op het moment dat uh, uh, voor het eerst een hele lange tijd... Uh, de eilandengroep een, een, een, een volksvertegenwoordiger. Kreeg die ook historicus was. Er speelde op de eilanden al. Uh, zeg maar. De, de grap dat zij nog steeds in oorlog waren met Nederland. Uh, dat was. Uh, ja, een soort van uh, urban myth, zeg maar. Daar. Deze nieuwe uh, volksvertegenwoordiger zag zijn kans. Uh, en, en uh, besloot dit. Uh, aan te kaarten met de Nederlanders, uh, waarop BZ, of het Buitenlandse Zaken dus, uh, in de historische archieven dook en ook erachter kwam dat er inderdaad nooit een vredesverklaring was getekend. Mm -hmm. uh, wat er vervolgens gebeurde is dat uh, uh, de, de, de volksvertegenwoordiger meneer Ray Duncan bij uh, de ambassade heeft aangeklopt. Uh, en... Um, ...heeft gevraagd om de eilanders uh, gerust te stellen door uh, een vrede te komen tekenen. Waarop de Nederlandse ambassadeur, um, destijds, dat is ambassadeur Huidenkoper... ...heeft besloten om inderdaad naar uh, de Sillie-eilanden af te reizen met een oorkonde... ...waarin um, hij verklaart dat uh, voor Nederland uh, deze staat van oorlog uh, als afgelopen wordt beschouwd. Um, en dat is wel grappig om te zien. Dat, uh, de, de, de, in het dossier zie je dus ook... Uh, ik heb dit allemaal uit een, een, een, een dik historisch dossier van uh, buitenlandse zaken gehaald. Um, zie je dus ook dingen als de rekeningen liggen voor de, de, de vrijgekalligrafeerde uh, verklaringen. De, de rekening, ook vrijgekalligrafeerd, zie ik hier, was voor 230 pond. Het was natuurlijk gewoon een publiciteitsstunt van die eilanden. 335 jaar lang staat van een oorlog met Nederland. Juridisch is dat natuurlijk niet uh, helemaal het geval. Maar ons ambassadeur is er dus wel heen gegaan. Eh, ook niet met een echte vredesverklaring. Maar met een verklaring die de eilanders min of meer gerust stelt. Dat het inderdaad niet de Nederlandse vloot binnenkort de eilanden komt binnenvallen. Bijjaar Loosikaat Vermeer van de Nederlandse ambassade in Londen... over de minst bekende oorlog. 335 jaar duurde die tussen Nederland en de silly eilanden kwam tot een einde deze dag in 1986. Ja.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 Girl my love's is Snoop Dogg my medicine Tis zeven voor tien u luistert naar de Cairo op Radio 1. We gaan naar de Verenigde Staten. Er heerst een zelfmoordepidemie onder Amerikaanse militairen... die terugkeren uit Irak en Afghanistan. Er sterven 25 maal zoveel Amerikaanse eh, soldaten door zelfmoord... dan op het slagveld in Irak en Afghanistan. Jaarlijks vallen er 6500 slachtoffers. Michiel Vos, alle reden om je wakker te bellen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Epidemie. Daar heb je inderdaad gelijk. In. Wat zeggen de cijfers? Nou ja, het blijkt dat er inderdaad elke 80 minuten een oorlogsveteraan uh, zelfmoord pleegt. Elke 80 minuten, dat is zo'n beetje 18 keer per dag. Inderdaad, zoals je zei, 6500 keer per jaar uh, pleegt een veteraan zelfmoord. Dat is bij elkaar opgeteld per jaar meer dan het aantal Amerikaanse soldaten doden in die beide oorlogen, Afghanistan en Irak, bij elkaar opgeteld sinds het begin van die oorlog. Yeah. Dus, Inderdaad is het een epidemie. En de kranten en, en, en ook de televisie, mensen, uh, analisten, et cetera, spreken hier een soort schande van. Want we wisten er wel, we wisten dat het erg was, maar we wisten niet dat het zo erg was. En het getal één keer in de 80 minuten, ieder 80 minuten sterfte een veteraan door zelfmoord, is inderdaad wel blijven hangen in Amerika. Ja, op zichzelf is het probleem niet nieuw, want dat hebben we na de oorlog in Vietnam natuurlijk ook gezien. Grote mate van depressiviteit onder uh, terugkerende militairen daar vaak. Het probleem is inderdaad zeker niet nieuw. Het is alleen wel veel groter geworden sinds Vietnam. Op een of andere manier zegt men, was het bij Vietnam nooit een echt groot probleem. Het is nu een groot probleem en men zegt, dat komt door de post-traumatic stress disorder. Ja. Veel mensen, veel jongens, veel vrouwen, uh, met name natuurlijk mannen, uh, uh, gaan naar die oorlogen en komen met, dat, met die ziekte zeg maar, terug. En dat wordt heel slecht behandeld, te weinig behandeld. Ja. Is er wel sprake ik... van nazorg dan daar in Amerika? Want dat is hier in Nederland over het algemeen tamelijk goed geregeld, begrijp ik altijd. Stel, uh, ik dien in het Amerikaanse leger, heb vijf missies achter de rug in Irak en in Afghanistan. Ik heb last van dat PTSS, dat posttraumatisch stresssyndroom waar jij het over had. Ja. Krijg ik dan uh, psychologische begeleiding of krijg ik gewoon een handdruk en uh, zwaai ik af? ja... Nou, uh... De veteranenadministratie, zeg maar, is, uh, wordt hier neergezet als een, als, een, als, een, als, een, als een organisatie die daarvoor zou moeten zorgen, die het zou moeten coördineren, die het zou moeten analyseren, die mensen in kaart zou moeten brengen van wat is er mis? En er wordt gezegd dat die organisatie het gewoon niet aan kan. Dat er te veel veteranen terugkomen met in ieder geval met, met, met uh, of uh, hey, ernstige stress of bijvoorbeeld hersenletsel, uh, uh, dat zodanig is dat, dat het moet worden uh, geopereerd of dat er niet worden, naar, naar wordt gekeken en dat er te weinig wordt gedaan. Nou is het ook zo dat er in het leger, in het Amerikaanse leger, een zekere macho-cultuur hangt... waarin niet wordt gesproken over niet-fysieke niet eh, aandoeningen. Als het fysiek is, dan kun je natuurlijk naar een dokter. Maar als het niet fysiek is, betaal, psychisch, dan wordt er niet over gesproken. En dat hindert zeg maar, de gewone dokter om te vragen naar... ...mentale stoornissen. Ja. Wat is er mis met je? Dus wat ja. heb je daar gezien? En waarom eh, gaat het hier, nu je terug bent in Amerika, niet goed? Niet goed. Dit lijkt me... En daar komen we een andere... Ja, Sorry. Heel kort nog even, Michiel. Heel kort. En dan is er een andere factor bijvoorbeeld... ...dat veel van die soldaten hun eigen wapen in huis hebben... ...en het daardoor makkelijker maakt... Uh, om uiteindelijk zelfmoord te plegen. namelijk een baan krijgen, et cetera, et cetera. Er zijn veel redenen die ervoor zorgen dat deze zelfmoord-EQP zo is toegeslagen hier. Dit zou wel eens een uh, onderwerp kunnen zijn voor de presidentscampagne. Later dit jaar, denk ik zo. Michiel, dank je wel vanuit New York. Ga lekker terug naar bed en naar je gezin. Excuses voor het feit dat we het hele huis hebben wakker gebeld. Straks, dames en heren, nieuws over de scheepswerf. In Graven. wordt hij nou wel of niet gered? In een vervolg bij de KRO. Tot zo. Nederland houdt de adem in met stevige tegenwind. Het huis wordt boekje op orde krijgen, financiële en economische problemen.